Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Een VN-rapporteur is woedend over politiegeweld bij een coronaprotest. De man, die zich voor de VN bezighoudt met onderzoek naar marteling... heeft een filmpje uit maart vorig jaar gedeeld. Daarop wordt een man tijdens een protest op het Maliveld door ME'ers geschopt en geslagen... terwijl hij op de grond ligt en gebeten door een politiehond. De VN-rapporteur noemt het een van de walgelijkste voorbeelden van politiegeweld sinds George Floyd. Twee agenten worden overigens al vervolgd voor de mishandeling. En de politievakbond vindt dat de man wel eerst de feiten en omstandigheden... Moet kennen en nu kennelijk al zijn conclusie heeft getrokken. In Leeuwarden kun je vanaf nu zonder afspraak een boostervaccinatie halen bij de extra grote priklocatie daar. Volgens de GGD Friesland is er extra ruimte op de GGD-site en op matrixborden langs de weg wordt bijgehouden hoe druk het is. Een Belgische chirurg moet vijf maanden de cel in, omdat die vrouw onvriendelijke opmerkingen heeft gemaakt. Ruim twee jaar geleden gaf hij een lezing bij een Vlaamse studentenvereniging, daar ging hij toen flink te keer. Vrouwen willen de, de privileges van de mannelijke bescherming en het mannelijke geld, maar ze willen wel niet meer hun benen open doen. Toen de beelden naar buiten kwamen, dienden meer dan 1500 mensen een klacht in. En de chirurg is onder meer veroordeeld voor seksisme, discriminatie en aanzetten tot haat en geweld tegen vrouwen. Hij gaat in hoge beroep. Tennisser Novak Djokovic kan toch meedoen aan de Australian Open. Op zijn Insta laat hij weten dat hij onderweg is. En dat is wel opvallend. Tennisers moeten gevaccineerd zijn om mee te mogen doen. En Djokovic wil niet zeggen of hij wel of niet is ingeënt. Er is nu een uitzondering voor hem en een paar andere spelers gemaakt, zegt tenniscommentator Mark Prasser ongevaccineerde spelers, die hebben een soort van ja motivatiebrief uh, moeten schrijven, zo, uh, aan moeten geven van, nou, daarom en daarom wil ik niet gevaccineerd worden, of kan ik niet gevaccineerd worden? Toch valt het niet bij iedereen goed dat voor Djokovic een uitzondering wordt gemaakt. Het is de titelverdediger, het is de nummer 1 van de wereld. En dan krijg je een beetje het idee van, he, all picks are equal, but some picks are more equal than others, he, dat er voor hem een uitzonderingspositie wordt gemaakt. 17 januari begint de Australian Open. Het weer, de vallen buien en de temperaturen zijn aan het dalen naar een of vijf. In het noorden en westen kan de zon er nog wel even doorheen komen. Morgen waait het stevig, valt er opnieuw regen en wordt het 5 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A22 Beverwijk richting Velzen. Tussen knopend Beverwijk en knopend IJmuiden staat 3 kilometer... met ongeveer, ongeveer een kwartier op onthoud. Dat komt door een bus met pech. De rechte reisschook is dicht.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 Down, down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 Handhaving uh, Zandvoort, beter bekend als de BOA's, kregen de beschikking over een vi vierwiel aangedreven pick-up waarmee ze op het strand kunnen rijden. Een, maand, uh, een beperkt aantal BOA's heeft in, inmiddels een daartoe een gespecialiseerde rijinstructie uh, uh, gekregen. En het zal wel populair zijn bij de BOA's om uh, in de, die auto te mogen rijden op het strand. Lekker toch? Oh, en dat was mei 2021 in Zandvoort. Met dank aan de Zandvoortse Courant. En hier is Vlito. Mick Mac.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 Ik van Brabant, dus oh. Ik loop hier alleen in een tussentijds stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee. De ik heb eigenlijk nooit last van heimweeg gehaald. Maar de mensen, ze slapen. De wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant. Dat vind ik altijd het mooie van het uh, zuiden van het land. Altijd een uh, relaxte sfeer en iedereen is uh, vrolijk en aardig tegen elkaar. En samen nog van een feestje ook. Ja, ja Guus Melers uh, heeft daar ook een, in, Brabant, uh, in zijn nummer Brabant aandacht aan besteed. Inderdaad, nummer 83 van het afgelopen jaar uit de top 2000, Albertjan. En jij mag uh, verder gaan uh, met uh, de highlights uit uh, juni 2021. De eerste week van juni was de week van de jonge mantelzorger. Eén op de vier jongeren krijgt vaak on, on, ongemerkt te maken met mantelzorg aan een hulpbehoevend familielid. Om daar aandacht voor te vragen, een tennen, mantelzorg, alle leerlingen van het, het Gertenbach College op IJs.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 Some bottom, so that the dancers just won't hide.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 you touch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 In de jaren negentig hoor je Robin S. en Show Me Love. To see or not to see. There is no question. ZFM. Met Bruno Mars nu en uh, Anderson Paak. Liefde door open. Zip it, sip it, sip it. What you doing? What you doing? Where, you Where you at? Oh, you got, plans. you got plans. Don't say that. Shut your trap. I'm sipping wine. I'm sipping wine.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 Jumping is bubbling.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 Stuur je allemaal fijne dagen en een voorje.